Thank you.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 my sin would look on me with love That because of who you are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 Vormide mijn hart. Hij nam voor de tijd begon mijn leven.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 ...vrouwen willen helpen, daar heb ik wel echt een, een zwak voor. En, uh, ja, er is bijvoorbeeld een verhaal in de Bijbel over een bloedvloeiende vrouw... ...die, uh, die was dus altijd ongesteld en uh, die verloor bloed... ...en in die tijd was het echt dat je onderheind bent. Dus dat, ze, dat je haar niet mag aanraken, je mag geen contact met haar hebben. Dus ze voelde zich altijd afgewezen, altijd eenzaam... ...en dat Jezus haar genast. Maar ja, ik wil er gewoon zijn voor die bloedvloeiende vrouw... ...die vrouw die eigenlijk door de maatschappij afgestoten wordt...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 You hold my every moment You call my rest